Onze serie over de planeten die we vorige week afsloten, starten we vandaag met een reeks programma's over de sterren. Sterren, iedereen heeft er wel eens naar gekeken en iedereen kent ook wel zijn of haar sterrenbeeld. Die sterrenbeelden, niet alleen uit de horoscopen, maar bijvoorbeeld ook de Grote Bier en Orion, zijn al eeuwen oud. Tja, de sterren. Een fascinerende wereld. Over die sterrenbeelden en over de verwondering gaan we vandaag verder praten. Later in deze serie komen allerlei onderwerpen aan de orde... die meer dan tot de verbeelding zullen spreken. Om maar eens een paar voorbeelden te noemen. Hoe zit het nou precies met de oorsprong van onze eigen ster, de zon? En hoe komen sterrenkundigen er nu bij om zwarte gaten te bedenken? Is er werkelijk sprake van een uitdijend heelal? Of is het allemaal schijn? Astronomen, zo noemen sterrenkundigen zichzelf graag... weten soms onwaarschijnlijk veel van onbeduidende lichtpuntjes aan de hemel. Toch zijn ze daar niet persoonlijk gaan kijken. En hoe kun je nu zeggen hoe heet het is op een ster... als je daar geen thermometer in hebt kunnen stoppen? En eh, waardoor stralen sterren eigenlijk? Kortom, in enkele minuten kunnen we heel veel vragen bedenken... die allemaal met de sterren te maken hebben. In onze cursus geven we gelukkig ook antwoorden. Dat doen we in de televisieprogramma's van Heather Cooper... en in het cursusboek. Maar wat daar niet of misschien niet aan de orde komt... dat komt hier over tafel. Wekelijks nodigen we één of meer gasten uit om uitleg te geven. En ook Nick de Kort zal wekelijks in de studio zijn om het een en ander uit te leggen. En tenslotte hoort u Henk Nieuwenhuis. Hij is conservator van het ijzer, -Ijzer Planetarium in Vraneker... en verwoed amateur-astronoom. Als er iets bijzonders aan de hemel te zien is in onze uitzendperiode... dan horen we dat van hem. Goed, voorlopig genoeg aan introductie. Dan nu aan de slag met ons eerste thema, sterrenbeelden. Zoals gezegd hebben we elke uitzending een aantal gasten en die ga ik eerst even aan u voorstellen. Sim van Leverink, amateursterrenkundige en hij is voorzitter van de werkgroep Meteoren van de Nederlandse Vereniging voor Weer en Sterrenkunde. En hij is een vervoerde tekenaar van sterrenkaarten. Dan Hans Romein, bestuurslid van de werkgroep Leidse Sterrenwacht en die houdt zich voornamelijk bezig met publieksvoorlichting. En tot. Sluit Mat Drummen, directeur van de Stichting De Koepel. En de Stichting De Koepel is het landelijk coördinatiepunt van allerlei voorlichting over sterrenkunde. En verder is hij betrokken bij een maanblad. En dat maanblad mogen we niet noemen, maar het zit wel in uw cursuspakket. Heren, welkom. Uh, mag ik met jou beginnen, zien? Ja, hoor. Uh, sterrenbeelden, daar hebben we het over. Hoeveel zijn er? We zijn er met het zuidelijk halfrond rond mee 88... Uh, hier in Nederland kunnen we er een groot gedeelte van zien, meer dan de helft... ...omdat we uh, op 52 graden noorden breedte zitten. Dat kon daardoor zien we een gedeelte van de zuidelijke hemel in de zomer... ...en ook in de winter boven de horizon uitkomen. Hm. Dus die 38 graden die we dus uh, meer zien dan wanneer je alleen op de Pool zou staan... ...of wanneer je alleen op de Evenaar zou staan. Ja. Op de Evenaar kun je namelijk alle sterrenbeelden zien in de loop van een jaar... En als je alleen op de Zuidpool zou staan of op de Noordpool zou staan, dan kun je alleen de helft van de sterren helemaal zien. Ja. En totaal zijn er zijn je net? 88. 88, ja. ja. Ken je ze uit je hoofd? Nee, niet allemaal. Hoeveel? Nou, een heleboel. Ik tel ze nooit. Ja. <laughs> nee. um, een sterrenbeeld, als je dus naar de sterren kijkt, he, je, nou, je ziet er ontzettend veel. Te veel. Het is eigenlijk een, een, een vrij willekeurige samenstelling, uh, kan je zeggen. Wie heeft dat ooit zo gegroepeerd? Die die nou, uit de Griekse oudheid is dat al stand het al af. En vele culturen die daarna gevolgd zijn, hebben daar een, een mythologie aangegeven. Of een bekende Griekse mythologie. En, uh, en dat is de erfenis uh, waar mij mee leven. En die vergemakkelikt het vooral ook voor amateursterrenkundigen om, om sterrenbeelden op te zoeken en daar uh, figuren en groeperingen aan te, toe te kennen. Uh, voor beroepsmensen is het wat anders en die geven alleen coördinaten op aan degene die de telescoop bedient. En voor de rest hoeven ze het niet te weten eigenlijk. Dan komt dat vanzelf in beeld. Maar voor amateurs is het bijzonder gemakkelijk dat deze constellaties er zijn. Want daar maakt de herkenbaarheid en het vinden aan de hemel gewelf een stuk gemakkelijker. Ja. Ja, omdat ze natuurlijk zeer herkenbaar zijn. Daarom zijn zeer herkenbaar. Maar die, maar die samenstelling zoals wij die kennen... die is dus gebaseerd op uh, uh, mythologie, bijvoorbeeld. Mensen ja. herkenden daar vroeger dingen in. Verhalen. noem ze een voorbeeld? Nou, Pegasus bijvoorbeeld. En Orion is een heel mooi uh, sterrenbeeld in de winter. En dat is een, uh, een, uh, een figuur die uh, met zwaard. En de gordel van Orion is daar een bekend uh, sterrenbeeld voor. En dan... Uh, zo zijn er nog veel en meerdere te noemen. Cassiopeia bijvoorbeeld is er ook een heel bekend sterrenbeeld die erbij hoort. Andromeda en Pegasus, dat is een ja. paard dan in dit ja. geval. En als je die stipjes als zou verbinden, dan krijg je wat duidelijk inzicht in, in, in zo'n beeld. Dan is het de gemakkelijke herkenbaarheid. Is het, dat wordt dan erg eenvoudig. ja. ja, maar ja. Zover nog ja. corrigeren, dat ik zou zeggen. Eh, Matrix is, is nu aan het woord even. Dat, dat is inderdaad een, een configuratie wat je makkelijk herkent. Het steelpannetje is de grote beer. Mm -hmm. Maar dat je daar een beer in ziet, dat is nog vers 2, natuurlijk. Ja, dat wil ja, ik wel toevoegen. Ja. Dus uh, ja. Bij enkele sterrenbeelden kun je het vrij aardig zien, zoals bij de leeuw, vind ik. De leeuw is dus ook. Dus ja. vrij goed te zien. Ja. Maar uh, bij tweelingen of zo, sorry hoor, maar ik zie er geen tweelingen in. Nee. In, in mm. een bekende configuratie. Maar. maar het is wel zo dat de, de, de oude, bekende sterrenbeelden afkomstig zijn uit de Griekse mythologie. Of het de, meeste die wij, de meeste die wij hanteren, wel, ja. Enkele ja. van het zuidelijke halfrond niet, maar. Ja. Hoe zit het met andere culturen ooit? Hebben die andere sterrenbeelden bedacht, zelfstandig? Ja, ik denk dat vrijwel iedere cultuur, uh, in het grijze verleden zeker, uh, ook in het verre oosten bijvoorbeeld, uh, in China en Japan, hadden allemaal andere sterrenbeelden dan wij kennen. Hm. Natuurlijk gaat het wel over dezelfde he hemel, maar die verbindingen werden anders gelegd. En ook de namen waren anders. Ja. Het is ook verpompt dat uh, wanneer je sterrenkaart onttekenen bent, hm. zoveel... Uh, ...Arabische namen nog tegenkomt... ...van heldere sterren, zoals die aangegeven worden. En uh, ja. het, uh, wij in Europa kennen dan... Uh, ...op deze breedtegraad... Uh, de, ...de nu bekende westerse namen aan sterren. Maar uh, in de kontrijen van uh, het Arabische culturen, daar uh, ja. kom je toch wel st sterren tegen die, uh, waar het aantal wat ja. een Arabische naam draagt uh, groter is dan het aantal wat wij kennen Wij komen daar straks nog even op terug in het gesprekje met uh, Henk Nieuwenhuis ja. um, Hans misschien wel een gewetensvraag zo'n sterren, uh, uh, sterrenbeelden sterrenbeelden zijn eigenlijk uh, weer spiegelingen van de oude religie hoor je eigenlijk mm -hmm. heel fascinerend denk ik hoe zit dat bij jou bijvoorbeeld is het fascinerend uh, ik ben wat meer op de praktijk gericht wat dat betreft en uh, ik gebruik ze inderdaad wat Simnet zegt als ezelsbruggetje, uh, als, als, als richtingaanwijzer voor bepaalde objecten op te zoeken. Uh, ik wil even inhaken op wat Simnet zei over namen van sterrenbeelden. Wij doen graf, vaak groepswaarnemingen en uh, op een gegeven moment ontstaat er dan spontaan een nieuw sterrenbeeld uh, dat we dan zelf ter plekke verzinnen, omdat het uh, ja, een duidelijke configuratie is uit een bestaand sterrenbeeld. Maar het is alleen voor eigen dat gebruik? Dat is alleen voor eigen gebruik. Dat is Het uh, het om dus als gids te dienen aan de, aan de hemel. Ja. Sim, jij kijkt heel vaak naar de sterren. Jij, jij tekent dus die, uh, die kaarten. Een, een heel oud beroep eigenlijk al, kan je zeggen. Hoe ben jij ermee begonnen? Ik ben ermee begonnen omdat ik in Alkmaar uh, ook voorzitter van een afdeling was. En we daar een keer voor een jubileum een sterrenkaartje wilden gaan maken. Ik had gedacht uh, dat het eenvoudig werk zou zijn door... Uh, Ergens iets vandaan te slepen en, uh, en dan iets te maken. Maar al gauw kwamen we erachter dat het niet het geval was. En uh, omdat ik het bedacht had dat het gemaakt moest worden, moest ik het natuurlijk ook tekenen. Hm. En die eerste kaart, uh, ja... Maar wat was de vonk waardoor je begon? Nou, toen ik één kaart getekend had, toen, uh, toen kwam er wel meer belangstelling van buiten Alkmaar. En uh, toen uh, ben ik een, een kaart gaan tekenen die beter getekend was dan de eerste. Dat is de vonk geweest eigenlijk. Ja. Je wilde het beter doen, omdat je eigenlijk niet tevreden was over de eerste kaart. Ja. We hebben hier een kaart op tafel liggen. Een, een, een voorbeeld, luisteraars kunnen dat niet zien. Maar als leek zou je haar zeggen, het is een betere spatwerk. Hè? Ja, ja. Zit, uh, gewoon vol met zwarte puntjes, twee a 4tjes Dat is de groot ongeveer. Hoeveel tijd zit daar nou in? Om zo nou, dit, te maken? dit is een, uh, een onderdeel van een atlas, wat nog niet helemaal klaar is. Maar deze kaart, uh, daar doe ik ongeveer twee maanden over één kaart. En er zitten er 24 in. En het duurt ook wel eens drie maanden. Ja, en ze zien er altijd zo uit of maak je ook wel eens andere? Nou, de projectie varieert, maar in principe blijft de opmaak hetzelfde natuurlijk. Alleen staan de, de sterren dan ergens anders. En de diameters variëren uiteraard ook. En de namen en de. ...constellaties van de sterrenbeeldgrenzen en dergelijke. En je maakt ook die kaartjes die je uh, als het ware kunt draaien hè, met allebei... Dat doe ik ook, ja. Ik maak uh, kleine kaartjes van, van 10 centimeter. Die, ja, ja, die zijn erg gewild. Die zijn heel eenvoudig. Die zitten maar twee helderheidsverschillen op. Die kaart die je net aanwijst, ...daar zitten bijna tien magnitudeverschillen, noemen we dat. Een helderheid van een ster wordt met magnitude aangegeven. En die worden dan in klasse onderscheiden. En deze, dat kleintje wat je nu in je handen hebt... Uh, die, daar zijn maar twee helderheden aangegeven. Groter en kleiner dan twee. Hans, uh, de sterrenwacht. Uh, uh, nou, er komen ontzettend veel mensen. Hè? Wat vragen de mensen eigenlijk uh, op de sterrenwacht? Uh, ja, wij, we laten hoofdzakelijk toch de planeten zien. Daar is gewoon uh, door de telescoop veel meer aan te zien dan aan een ster. Een ster blijft in de telescoop een ster. En een planeet zijn we vaak leuke dingen op te zien. En wat sterrenbeelden betreft, eh, de mensen weten over het algemeen niet meer van als, waar de grote beer staat. En ze vragen wel eens van eh, aan de hand van eh, de horoscopen die ze dan in de blaadjes lezen, van waar staat mijn sterrenbeeld. En dat is dan uiteraard waarschijnlijk, of, of meestal niet, net, net niet te zien. Uh, ja, het is hoofdzakelijk toch meer de, de zaken die ze op radio en televisie horen over... Eh, ja, ...theorieën en dergelijke over zwarte gaten... ...waar, waar vragen over gesteld worden. Kan ik, een, kan ik een zwart gat zien bijvoorbeeld? Nee, dat nee, is... zo'n de... soort vraag? Ja, zo, zo, zo, zo, dat soort vragen, ja, ja. Zondag een week geleden was er de Nationale Wetenschapsdag. Uh, hoe is dat gegaan aan de Leidse Sterrenwacht? Wat gebeurde daar? Uh, in samenwerking met de vakgroep Sterrenkunde... ...hebben wij... Uh, ...en de afdeling leider van de NVWS hebben we daar eh, open huis gehad. Eh, een aantal leden van de vakgroep Sterrenkunde van de universiteit... die hebben eh, lezingen gehouden. De kijkers zijn opengesteld. Er moesten helaas twee kijkers gesloten houden... in verband met het onderhoud van het gebouw. Eh, Smiddags om vier uur hadden we al 1400 gasten in huis gehad. En eh, toen zijn ze de tel kwijtgeraakt. We zitten waarschijnlijk al ongeveer 3000 gasten. En ja, er moest wat... Gaat je dan over grote belangstelling met deze ja, of Ja, dan praten we over behoorlijke belangstelling. Normaal hebben we met open dagen over een heel weekend, als het echt druk is, 3000 mensen over de voer. En nu op één dag. Eh, er waren wel wat wachttijden natuurlijk voor de telescopen. zo'n eh, sterrenwacht is er niet op berekend natuurlijk. Ja. En ja, of de mensen enthousiast waren. Eh, we moesten op een gegeven moment moesten we een van de koepels ontruimen. Die hadden de mensen bij wijze van spreken gekraakt. Die was eigenlijk afgesloten, maar op een of andere manier was er toch iemand binnengekomen. En de koepel stond helemaal vol met mensen. Het heeft een uur geduurd voordat die weer leeg was. Ja. Uh, die, uh, jij zit in die werkgroep, hè? Ja. Uh, uh, wat doet die werkgroep uh, precies, waar jij in zit? Uh, dat is heel uh, verschillend. Uh, wij zijn daar uh, gekomen op een gegeven moment, omdat de Universiteit uh, van Leiden weinig geld meer over had voor de Sterrenwacht. En er moest onderhoud gepleegd worden aan die instrumenten. En toen eh, is er een afspraak gemaakt van eh, jullie mogen die instrumenten gebruiken. Als jullie die instrumenten ook onderhouden. Nou, daar zijn we met 20, 25 man. Hebben we ons gestort op die instrumenten. Eh, die zijn schoongemaakt, die zijn opnieuw geschilderd. Er is één kijker is helemaal gedemonteerd geweest. Dat is een... Eh, nou bijna een museumstuk geworden. Dat was een houten buis met eh, wat achteraf bleek allemaal koperen elementen eraan. En eh, Ja, dat is echt een museumstuk geworden. En het leuke is, hij werkt nog prima. Dus, die, dus de werkgroep Leidse Sterrenwacht, want dat is dus de naam van de werkgroep, die eh, is nu eigenlijk helemaal verantwoordelijk voor eh, dat instrumentarium, het goede onderhoud. Ja, tot op zekere hoogte. We hebben over, onder, over één instrument onder andere afspraken gemaakt met het museum Boerhaven. Uh, dat instrument heeft toch nog een uh, behoorlijk uh, historische waarde dat we ja. dat in overleg met hun doen. Maar... En het zijn amateurs, he, die dat zijn allemaal de de de aardelijkheid, aardelijkheid, ja. ja. Maar ja. gebeurt het in Utrecht ook? En, uh, op iets andere schaal ook, ja. sinds uh, ongeveer een jaar nu, sinds wij uh, dus op, de ster op oude sterwacht in Utrecht zitten. Vroeger zaten ook de universiteit. En precies hetzelfde probleem, geld voor onderhoud, was er niet meer van de kant van de universiteit. Wij hebben nu de instrumenten in beheer. Het is nog niet zo dat wij ook de instrumenten zelf kunnen opknappen of zo. Dat denk ik wel, komt er binnenkort ook van. Ja. Maar in feite worden de instrumenten door de amateurs beheerd en ja. ook aan het publiek getoond. Ja. Met jou praat ik zo even verder ja. over de koepel. Stichting de Koepel in Utrecht, landelijk coördinatiepunt... voor allerlei voorlichtingsactiviteiten op het gebied van sterrenkunde. Matt, je bent directeur. Wat doet die stichting nou precies? Um, het is moeilijk om het in drie woorden samen te vatten... maar laat ik zeggen dat we op de eerste plaats... gewoon algemeen publieksvoorlichting doen. Dus uh, aan, het, aan het grote publiek. Alle gebieden van sterrenkunde, weerkunde en ruimtevaart. Die drie onderwerpen. Mensen kunnen hier jullie schrijven als ze... Ja, bellen, door doen doet er niet toe, ja... ja um, Daarnaast informatie over de instellingen die bij ons zijn aangesloten. En dat zijn diverse zoals Nederlandse Vereniging voor en Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart... Eh, verschillende volkssterrenwachten, de bekende Simon-Steven-sterrenwacht in Hoeven... maar ook andere sterrenwachten, plaatselijke sterrenwachten. Dus vraagbak in, in het algemeen. En daarnaast specifiek voor de amateur die reeds die hobby heeft... sterrenkunde als hobby heeft of weerkunde als hobby heeft... We zijn wat dat betreft een uh, materiaalcentrale... waar je dus producten kunt krijgen die je nodig hebt voor je hobby. En uh, we publiceren tijdschriften, maan, uh, het een maanblad, uh, een jaarboek... en nog andere kleine publicaties. Ja. Je noemde net even die volksterrenwachten. Hoe interessant is een volksterrenwacht voor een amateur? Als hij binnen die volksterrenwacht kan optreden... in die zin van dat hij daar zelf zijn waarnemingen mag doen... Of uh, voorlichting kan geven aan het publiek... dan heeft dat zeker waarde voor de amateur. Maar volkssterrenwachten zijn er primair niet voor de amateur... zou ik zeggen. Maar die zijn er juist voor het grote publiek. Voor mensen die eens een keer met sterrenkunde geconfronteerd willen worden. Die eens uh, uh, van willen zien... van wat is dat nou, sterrenkunde als hobby? En wat weten de vakastronomen langzamerhand over sterrenkunde? Dat soort vragen. Daarvoor moet je bij een volkssterwacht zijn. Ja. Uh... Ja, het is al een paar keer gevallen, het woord amateur. Ik kwam met jullie, misschien is het een gevoelig punt, hebben over het verschil tussen een beroepsastronoom en een amateur. Eerst even het amateur. Hoeveel amateurs zijn er, denk je? Dat hangt natuurlijk meer af van de definitie, maar laat ik ze nou ja? eens heel breed nemen. Dan denk ik dat je zo'n tussen de 15.000 en 20.000 amateurs in Nederland hebt. Ja. Nou wordt er wel beweerd dat uh, uh, amateurs van nu... veel meer weten dan bijvoorbeeld beroepsastronomen van 100 jaar geleden. Klopt dat? Wat? Ik ben geneigd om te zeggen nee. Uh, weliswaar is het zo dat ze natuurlijk veel meer feitjes kennen... dan vroeger, omdat die vroeger gewoon niet bekend waren. Over sterke, de, de, de Quasar en Pulsar. Uh, daar had je vroeger niet van gehoord. Er zijn wel termen die pas de laatste tientallen jaren zijn opgekomen. Maar... Uh, over de eigenlijke methodiek van werken... waar een vakastronoom van vroeger en ook van nu... zoals die werkte dus... dat komt neer op het doen van uh, uh, natuurkunde. Hoeveel mensen weten precies hoe de natuurkundigen te werk gaan? Ik denk dat er heel weinig zijn. Of je moet het al in je, in je vakkenpakket hebben zitten of zo. En dan kun je een klein beetje dan proeven van... hoe die natuurwetenschappen in het algemeen... er ook de biologie bij en andere... Dus hoe de wetenschappen als we daar niet functioneren en werken... dat denk ik weten de net nu. Vrijwel even weinig mensen als vroeger. Ja. Als je de vraag zo stelt. Ja. ja, want het begrip amateur is natuurlijk heel reekbaar. Heel als ik nou even kijk hier... Siem die maakt van die prachtige, zeer ingewikkelde sterrenkaarten... desondanks toch amateur. Hè? Waar ligt nou de grens tussen amateur en beroepsastroloog? Uh, Astronoom, pardon. Uh, Hand? Ja, dat is, dat is moeilijk in te schatten. Uh, we hebben verleden jaar in, in, in Leiden hebben we een symposium uh, georganiseerd. samen met de uh, Leidse Veren Kring. En daar hebben we een aantal beroepsastronomen daar een antwoord op proberen te laten geven. En uh, het heeft meer te maken met de manier van werken. dan met uh, ja, echt de kennis, de, de achtergrond. Het, je hebt een behoorlijke kennis en achtergrond voor nodig, natuurlijk. om op de manier te werken die. Wetenschappelijk wat doe je koordisch? dan met die manier? Nou, er zijn een aantal uh, standaardprocedures die dus iedereen gebruikt. En daar heb je dus de juiste apparatuur van nodig. En dan moet je op de juiste manier mee omweden te gaan. En als je dat op die juiste manier doet. En dat het liefst in samenspraak natuurlijk met een uh, beroepsastronoom. Ja. Kun je zeggen dat door toch de toenemende kennis bij ook amateurs dus. Uh, dat er een, dat de, de grens daartussen wat... Wat kleiner wordt tussen beroepen? Bij sommige mensen wel, ja. Bij sommige, bij sommige amateurs wel. Kijk, het is niet zo dat iedereen daar. Eh... Kijk, ik ken bijvoorbeeld iemand die zit. Eh... die zet zijn tuinstoel buiten. en die gaat met z'n verder kijken. buiten zitten kijken. en die gaat heel gezellig de sterrenbeelden zitten bekijken. Nou, dat is een amateur ja. Maar er zijn ook amateurs. die zijn de hele nacht. in de weer om bijvoorbeeld. Een veranderlijke sterren waar te nemen. Eh? En dan kom je toch wel aardig. in de buurt van. Eh, het professionele werk. Ja. Uh, kunnen amateurs wetenschappelijk werk uh, doen dat, uh, dat van belang is, Sim? Nou, daar wordt persoonlijk uh, denk ik van niet. Er wordt uh, heel verschillend over gedacht. Uh, de methodiek van de amateurs is, uh, is veelal van tevoren ligt die al vast. En in mijn ogen is iemand die professioneel te werk gaat en geobsedeerd wordt door een sterrenkundig probleem... die stippelt zijn eigen waarnemingstactiek... om het maar eens populair te zeggen... Uh, ...uit en die uh, gaat daar een plan... Voor ...de campagne voor opstellen... ...om een onderzoek aan te doen. Nou, dat doet een amateur niet zo mm -hmm. die, uh, die gaat volgens al... Uh, ...tientallen jaren bekende methoden... Uh, ...verzamelt die statistische gegevens... ...over uh, voor veranderlijke sterren... ...is dat uh, minima en maxima... ...of helderheden van sterren schatten Voor meteoren is dat... Uh, wat dan mijn specialiteit is, het, uh, het tellen uh, of het fotograferen... wat ik dan vooral doe van uh, meteoren en, uh, en daar dan de hand van berekeningen maken. Nou, dat is ook alles eens meer gedaan en dat heeft alleen een statistische waarde. Ja, Maar jij zegt, jij zegt dus eigenlijk het, het verschil daartussen is de, me, de methodiek die gebruikt wordt. Dat vind ik, ja. Het ja. is niet de methodiek die gebruikt wordt uh, uh, op wetenschappelijk niveau. Het ik, is anders. Ik denk dat het anders is, ja. ja. Hans, je wou er wat op zeggen. Ja, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Het is, je ziet er steeds meer en meer in de wetenschappelijke publicaties... dat er daar ook naast de professionele... ook amateurs voorkomen in de auteurslijsten. Ja. He? En het lijkt wel degelijk dat er, eh, maar daar... Maar dan spreek je misschien wat... ook van een soort eh, samenwerking tussen... Dat dus... is over het algemeen toch een samenwerkingsverband... tussen beroepsafgenomen natuurlijk ja. en, en amateurs. Hoe professioneel is een amateur... we komen er in ieder geval in deze uitzending niet helemaal uit... Maar misschien kunnen we het beoordelen op het eind van deze cursus. We gaan luisteren zo naar Henk Nieuwenhuis. Wanneer u de Teliak-serie De Planeten heeft gevolgd... dan weet u ongetwijfeld dat we elke uitzending afsloten... met een uh, gesprekje met Henk Nieuwenhuis. En dat gaan we ook doen in deze serie, de serie De Stern. Henk, wederom uh, welkom in deze serie... Ik val meteen met de deur in huis. Uh, binnenkort komt de hoofdster van uh, Perseus, Algol, in een minimum. Uh, nou, dat betekent natuurlijk dat hij uh, zichtbaar zwakker is dan normaal. Uh, is dat nou al heel lang bekend? Ja, dat is al heel lang bekend. Al uit de Arabische tijd, hè, dus de oud-Arabische tijd. En ze noemden toen die ster niet Algol, maar in het Arabisch is het Algol. En dat betekent dus eigenlijk duivelsoog. Ja, hoe zou je dat nou kunnen noemen? Ze zagen dus die ster eigenlijk knipperen. Hè? Ging aan en uit. Hè? Tenminste, in de lichthelderheid veranderde. En vandaar dat hij waarschijnlijk die naam gekregen heeft. Dat gaat gebeuren op 26 oktober. Op 22 uur 31, hè? dus in de avond. En dan moeten we de ster, als we hem willen zien, ongeveer een 60 graden hoog in het, aan de oostelijke hemel euh, bekijken. Ja. We hebben het uh, dus over veranderlijke sterren. Uh, dat helderheidsverschil waar we, het, waar we het dan bij die veranderlijke sterren natuurlijk over hebben. Uh, is, dat, is dat erg opvallend? Wat, wat zie je precies? Nou je ziet dus de ster in zijn normale helderheid. En dat is een plus magnitude 2,2. Maar dan neemt hij in vijf uur, dus binnen een vijf uur neemt hij af tot uh, plus 3,5. Dat is een hele magnitude. En dus dat is een heel groot verschil wat met ons oog goed kunnen volgen. Dan heb je eigenlijk weer vijf uur dat hij weer toeneemt. En dan komt hij weer in zijn normale helderheid. Dat duurt dan ongeveer weer 69 uur en dan herhaalt het zich weer. En dat is eigenlijk wel heel wonderlijk om te zien dan. Stel je voor dat het winter is. En dan kun je dus dat minder worden in helderheid. En weer in zijn normale helderheid terugkomen in één nacht volgen. En dat is mogelijk als het er de gunstige tijd ervoor is. Ja. Is dat nou een waarneming die wij nu kunnen doen dankzij onze wetenschap die zo ontwikkeld is, de technologie ook, of is dat iets wat altijd al waarneembaar was? Dat is altijd al waarneembaar geweest, want dit is dan maar één van die sterren die dat doet. Hè? En dat is dan het bekende alcoholtype. zo zijn er nog meer van die sterren, dat is dus een dubbelster. dat gaat dus eigenlijk een andere ster, die dus een hele andere helderheid heeft, voor die ster langs, hè? gedeeltelijk voor die ster langs. Maar je hebt dus ook andere sterren die heel iets anders doen. Zoals het mira type zoals we die noemen. Die blazen zich op. Hè? Die pulseren en krimpen dan weer in. Dan lijken ze dus voor ons ook veel helderder. En dat helderheidsverloop kan nog veel groter zijn. En dat kan van 2,5 tot 6 magnitudes zijn. Dus op de zichtbaarheidsgrens voor het oog. En zelfs nogal meer. Ja. Je hebt het net al gezegd. Uh, Alkul al -cool is het denk ik. Hè? Het, is, mm -hmm. het is volgens mij Arabisch. Het betekent ons oog... Zijn er nog meer van dat soort namen? Ja hoor, de, we weten dus in de sterrenkunde dat uh, heel veel namen van hoofdsterren... zou je kunnen zeggen, ook wel van sterrenbeelden... al vanuit het Arabisch bekend zijn. Dus ze pakken weg zo'n duizend jaar voor onze jaartelling. Ja. Maar tussendoor, waar, waarom eigenlijk vanuit het Arabisch? Wat, wat is er met Arabië? Uh, nou, daar zaten dus waarschijnlijk de eerste astrologen waren er toen nog. He. Van oorsprong waren dat eigenlijk priesters... die dan ook gelijk dus de sterrenhemel bekeken... En die wilden dus vanuit de sterren voor, de, voor bepaalde dingen voorspellen. En ja, dan moet je natuurlijk wel weten waar je naar kijkt. En aan, soms gaven ze het een naam aan de kleur. Maar als we nou een heel mooi voorbeeld. Aldebaran, he, de, de stier. He, in het sterrenbeeld de stier. Dat is een rode ster, een grote rode ster. En dat noemden ze het oog van de stier. He, dus het werd vernoemd naar hetgene wat ze aan de hemel zagen. Als we betelgeus nemen, dat is ook een, een rode reus. En dat is de schouder van de reus, wordt die genoemd in het Arabisch. ...nemen we Rigel, dat is ook een sterrenbeeld, of een ster in het sterrenbeeld Orion... ...en die staat dan weer aan de onderkant, en dat noemen ze dan weer de voet, hè, of de been. Ja. En zo hebben ze dus uh, heel veel belangrijke sterren een naam gegeven. Ja. Nou, zo kun je dus ook nog bij, bij, bij zo'n cursus uh, Sterrenkunde Arabisch leren. Hè? Ja. Um, ja, waar het uiteindelijk allemaal om draait, denk ik, is toch uh, het belang uh, voor of van de amateur... Kan een amateur waarnemingen doen ten aanzien van die veranderlijkheid? Ja, er is zelfs een werkgroep in Nederland... die dus veranderlijke sterren waarneemt. En die werkgroep neemt voornamelijk ver veranderlijke sterren waar... die dus niet een vaste periode hebben. Want we hebben het over alcoholtypen gehad, dat zijn eigenlijk... Uh, sterren met een vrij korte periodieke periode. Nou, zo heb je dus ook met een langere periode, maar ook waar de periode onbekend is he, van, die, van dat helderheidsverloop. En dat wordt dus nu veel door amateurs waargenomen. Vroeger deden de astronomen dat, maar hebben daar geen tijd meer voor. En door goed waarnemen van amateurs, en dat kan gewoon met het oog, kan natuurlijk ook met een kijken. dan neem je zwakkere sterren. Maar het kan gewoon met het oog. En dan kun je dus het verloop waarnemen en proberen zo nauwkeurig mogelijk op te tekenen. In de hoop. Dat we daar dus weer iets in vinden over het hele evolutieverloop van sterren. Want daar is nog niet zoveel over bekend. We weten er wel veel over, maar er zijn nog veel sterren waar we het helemaal niet van weten. Die luisteraars die daar een speciale belangstelling voor hebben... en in contact willen komen met die, met die vereniging, je weet het adres? Het adres, dan kunnen ze zich melden bij Stichting de Koepel op de Sterrenwacht in Utrecht. Dat is nogal makkelijk. En daar valt, die werkgroep valt dan weer onder de, vereniging, de Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. En daar kunnen ze alle informatie krijgen. En met Henk Nieuwenhuis besluiten we deze eerste aflevering... van deze tiendelige radioserie over de sterren. Van de omroeper krijgt u zo nog informatie over adressen... en de bestelwijze van het cursuspakket. Volgende week zijn wij er weer en dan praten we over sterrenlicht. Aan de hemel staan miljoenen individuele sterren. En van elk van hen weten astronomen een heleboel. Terwijl ze natuurlijk nooit in de buurt zijn geweest. Het geheim zit hem in de manier waarop je het sterrenlicht kunt lezen... Daarover dus volgende week meer en wat mij betreft graag tot dan. Goedenavond.